8 uur, en net wel met het nw Journaal. In de Oostenrijkse Wintersportplaats Lech is met een bergmis stilgestaan bij het overlijden van Prins Frizo. Tijdens de mis is gebeden voor de prins en werden foto's van Frizo getoond. Op 15 augustus wordt in Oostenrijk Maria Hemelvaart gevierd, een belangrijke feestdag. En volgens de traditie zijn er dan door het hele land kerkdiensten in de open lucht. Anderhalf jaar geleden kwam de prins in de buurt van Leg... tijdens het skiën onder een lawine terecht en raakte in coma. Maandag overleed hij. Prins Frizo wordt morgen in besloten kring begraven in lage vuurse. Een aantal beursgenoteerde Nederlandse bedrijven... heeft de activiteiten in Egypte gestaakt of op een lager pitje gezet.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 Er werken weer bijna net zoveel 55-plussers als in de jaren 60. Toen werkten 56% van de ouderen en nu 53%. In de jaren 90 werkte van hen nog maar 25%, blijkt uit cijfers van het UVV. De toename komt doordat de overheid een eind heeft gemaakt aan het massale gebruik van fUT en prepensioen. En ook speelt mee dat mensen gemiddeld hoger zijn opgeleid. Hoger opgeleiden werken meestal langer.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 Rijntjes. Een heel Goedenavond. Terwijl het nog volop zomer is, spreken wij deze week mensen die zich al voorbereiden op de komende winter. Zoals Wiebe Wieling. Hij is de voorzitter van de Koninklijke Vereniging de Friese Elfsteden. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Um, dingen die er gedaan zijn deze zomer voor de Elfstedentocht. Om maar ervoor te zorgen dat het nou een keertje doorgaat. Nou, die dingen, dat gaat altijd wel een beetje door. Ik, ik zit vooral te denken aan de aanpassingen aan de blikvaart. In, uh, in het beeld in het noorden van Friesland... is altijd een heel moeilijk gedeelte voor de schaatsers met, met heel slecht ijs. Daar nou, is het allemaal verbreed, zijn de bruggen op twee meter hoogte gebracht... en bij zo'n heel traject ja, worden we betrokken tot en met de opening... en dan hebben we weer meer kans op een volgende toch? Want die bruggen verhoogd zijn, dat heeft te maken met het schaatsen? Nou, dat heeft ook te maken met de, met de, de watersport uh, die daar langs gaat. Ja. Maar als het dan gaat bijvoorbeeld om aanpassen van. Uh, er zit ook een sluisje in dat hele traject. Nou, er wordt dan wordt er gekeken van hoe moeten we dat doen met klunnen als er een tocht is. Wat moeten we doen met de motoren van de NOS. En er worden daar voorzieningen voor getroffen, zodat we daar op die manier heel gemakkelijk gebruik van kunnen maken. Ja, en daar wordt deze zomer dus over nagedacht en uh, het een en ander aan gedaan. Nou, dat is al klaar nu, maar daar is wel midden in de zomer over nagedacht. Heel goed. <lacht> nou, is het zo dat u volgende uh, week uw eerste echte officiële vergadering weer krijgt? Ja. En ik heb begrepen dat hoog op de agenda staat het verplaatsen van de finish. Niet hm. meer de bonkenvaart? Nou, het is, al... het is inderdaad zo dat we volgende week voor het eerst vergaderen. En het is al heel lang een wens om te kijken of de finish niet van de bonkenvaart... weer naar het centrum van Leeuwarden kan gaan, bij de Prinsentuin. Maar dat is een heel ingewikkeld vraagstuk, omdat het veel leuker is. Het publiek zit er dichterbij. Het is in de stad. midden in, in de stad, bedoelt ja, u? Ja, klopt. Maar ja, de veiligheidsaspecten en alles wat daarbij komt kijken... die zijn heel complex en heel ingewikkeld. En tegenwoordig is dat een thema wat veel meer een rol speelt. Dus ja, we moeten, we moeten heel goed kijken wat we doen... en we zijn aan het onderzoeken of het überhaupt kan. Uh, waarom uh, zou het uh, moeten? Is het ooit daar geweest? Heeft dat een. een uh, ja, u gaat het niet Ja, doen. hoor. In het verleden uh, was dat eigenlijk de plek waar men finishte. Oh ja. Toen er nog niet uh, sprake was van 1, 2 miljoen uh, bezoekers. Mm -hmm. En je kwam dan vanuit Dokkum in het noorden dus de stad binnen. En dan met een laatste bocht. En dan op de Prinsentuin uh, de finish. En het is ook een prachtig plaatje met uh, een park ernaast. Met, met oude huizen die ernaast staan. Dus het ziet er fantastisch uit. Mm -hmm. Maar daarmee ook logistiek en veiligheid en de politie en alles heel ingewikkeld en heel erg moeilijk. En is het zo dat u gaat daar dan met elkaar over hebben? Zijn dat leuke vergaderingen trouwens? Het zijn altijd leuke vergaderingen die we hebben. We doen het als vrijwilligers, hè. het moet ook een beetje leuk blijven. Maar nee, er is een, een groep mensen die heeft een vooronderzoek gedaan... en die hebben uh, de, de zaak op een rijtje gezet... vanuit alle verschillende aspecten die erbij komen kijken... En daar praten we dan als bestuur over. van, nou, Wat betekent dat nu? En ja, welk besluit nemen we daarover? Ja. Nou is het zo dat wij hebben gebeld met um, Angenind. Ja. De laatste winnaar. In 97. Ja. Uh, hij is voor. Zullen we even luisteren? De boergevaart ligt natuurlijk aan de ene kant de snelweg... en aan de andere kant een hele mooie woonwijk. En dat is er natuurlijk een vaart uh, die recht toe recht aan is. Ik heb van zomer nog gefietst. En uh, dus dat zat ik ook nog aan het denken. Ik denk ja, ik bedoel, hier Finish is natuurlijk toch heel wat anders... als, uh, als de Prinsentuin. En die komt ook door de Prinsentuin... En ja, dat is, dat is zoveel mooier. En, uh, ja, ik had er graag wel een finis, ja, dat, dat kunnen we niet meer terugdraaien. Maar het is wel te hopen dat de volgende wel daar uh, de finis kan halen. Is het informatie voor u dat hij voor is? <laughs> ik had niet anders verwacht. Nee, want het is gewoon leuker. Het is alleen nog even ja. de vraag of het kan en of het veilig is, et cetera. Nou ja, of het beheersbaar is en of het tegenwoordig nog kan, dat is de grote vraag. En uh, iedereen vindt het leuker. Vijftien ja. um, jaar geleden was die laatste Elfstedentocht, hè? Um, nou was het afgelopen jaar, was de kans groot, mister. wij dachten allemaal dat die door zou gaan. En toen kwam u. Beste mensen, ik heb geen goed nieuws. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Als ik u naar u kijk heb ik het gevoel dat het u iets doet, dit terughoor. Ja, dat merk ik zelf ook wel, omdat we met z'n allen zo het gevoel hadden dat we er zo dichtbij waren. En dat was natuurlijk ook zo. Als de winter twee dagen langer had geduurd, hadden we een steeds steden toch gehad. En het is vijftien jaar geleden. En we waren er met z'n allen helemaal klaar voor. De, de, de route, uh, maar ook alle instanties daaromheen. Ja, alles, alles is er eigenlijk elk jaar klaar voor. En je weet dat je heel weinig kans krijgt. Dat de kansen die er zijn, dat je die mee moet nemen. Maar goed, aan de andere kant was, het kon niet. Uh, maar natuurlijk, we, we hadden allebei allemaal zoiets van. De, gewoon wat verschrikkelijk jammer. Ja, En toen zat u daar met honderden camera's tegenover. U moest u opeens als... He, voor de eerste keer was weliswaar al een aantal jaren voorzitter. Maar moest u voor het eerst echt optreden als, als voorzitter. Hoe was dat? Ja, dat... Kijk, de, uh, er wordt veel gezegd over dat het allemaal zo relaxed en zo ging. Um, dat was het natuurlijk aan de ene kant niet. Want het is best heel spannend, zoiets. Het... het... Het beste gevoel wat we erbij hadden... was eigenlijk uh, voortgekomen uit de regionhoofdvergadering daarvoor. We hadden om zeven uur een vergadering... met 22 regionhoofden, 22 assistenten, negen bestuursleden. Um, dat was een fantastische bijeenkomst... waarin we enerzijds concluderen dat we er alles aan hadden gedaan. Um, en de andere kant was dat die 53 mensen zeiden... van het kan toch niet. Mm -hmm. Nou Met dat gevoel, dat, er was ook geen discussie... er was ook geen twijfel en wat dan ook. En dat maakt het wel een heel stuk gemakkelijker om die boodschap uit ja, te brengen. Ja, er was innerlijke rust met de beslissing. Ja, want we hadden al, nou ja, dat, de, de ene kant van... goh, wat verschrikkelijk dat het nou net niet kan. Maar we wisten ook, uh, en, de, en dat, dat is een uitgangspunt, veiligheid staat ook ja. voorop. Maar ik bedoel eigenlijk ook, hoe was het voor u... om daar tegenover al die die nou ja, miljoenen mensen waarschijnlijk die gekeken hebben naar die ene uitspraak. Van, hoe was dat om daar zo te zitten en dat te moeten doen? Ik heb dat eigenlijk wel ervaren als eigenlijk heel gewoon ge ge gedragen door die wetenschap dat niet kon. Ja. Dus ik was ook niet erg uh, gespannen of nerveus of zoiets. Nee, het, uh, het ging eigenlijk helemaal vanzelf. Ja. Sindsdien bent u een bekende Nederlander, hè? Ja. Wat merkt u daarvan? Nou, dat merk ik eigenlijk wel dagelijks. Uh, soms gaat dat heel, heel gek en heel ver... Ik stond vorig jaar een keer in de winkel, in, ik geloof een Aldi of een Lidl of zo in Leeuwarden. Ja. En daar stond een man achter mij. En uh, op een gegeven moment zei hij van, ja, wat moet een voorzitter nou in deze winkel? Nou, ik zei, ik denk van boodschappen doen. En ik keek zo over het schouder in het karretje. En zei, maar wat moet je dan met die en die producten als voorzitter? <laughs> nou, dat, en dat is eigenlijk dagelijks dat dit soort van dingen gebeuren. Ja? Ja. Ja, niet zo, niet zo, uh, niet zo extreem als dit, maar wordt overal aangesproken door mensen. En, en heel vaak van, goh, eh, ken ik u ergens van? Eh, of ken ik u van de caravanclub? <laughs> Vorige week hier, ik zei, nou, ik denk het niet, want we hebben geen caravan. En zo, zo gaat dat eigenlijk elke dag. En wat zei u tegen die man in die winkel? Nou, ik, ik probeer toch, eh, omdat die mensen het, het allemaal wel met de beste bedoelingen doen... Dan probeer ik ook maar gewoon een beetje vriendelijk te blijven. Mm -hmm. En uh, Wat heb ik gezegd? Ik zei, nou, ik geloof, ik weet het niet meer. Van dit soort dingen hebben wij ook nodig thuis, zoiets. Ja. Ik weet, het niet. weet u nog wat erin lag? Geen idee. Ik weet het echt niet. Nee. Ik snapte de vraag ook niet zo goed. Nee. Want is dit iets wat u niet verwacht had eigenlijk? Nou, ik had van tevoren wel met Henk Kroes uh, een ja, paar de keer de overlegd. Voorzitter. De vorige voorzitter. En die zei van, nou, dit, dit gaat gebeuren, dit soort van dingen. Mensen uh, uh, zien je overal, uh, je wordt aangesproken. Maar je, je weet het pas als het jezelf overkomt. En dat moet je dus gewoon ervaren. En ik heb wel toen gezegd van, ja, als ik het niet leuk zou vinden... Dit, ja, dan moet je het gewoon niet doen. Nee, Het hoort erbij. Want deze zomer, hè, u heeft dan... Uh... Nou ja, gewoon waarschijnlijk een heleboel uitnodigingen uh, die u krijgt omdat u voorzitter van de elfsteden bent. bent. Ja. Representatieve functie ook in deze zomer? Ja, dat gaat in de zomer wel door. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld uh, het kaartje in Vraneker, de PC. Het uh, is fantastisch om een uitnodiging te krijgen. Een geweldige reunie in Friesland met uh, prachtige sport. Er komen 10.000 mensen, daar worden we voor uitgenodigd. Uh, het scootje zielen aan het eind, de Slotdag. Uh, het wielrennen in zijn huis te veen, uh, de paarden, ja, de, de, we kunnen naar uh, heel veel dingen toe. En we is? Mijn vrouw en ik. Ja, u wordt <laughs> samen met uw vrouw uitgenodigd. Ja, dan gelukkig? We, gelukkig niet? wel. Ja. Want anders <laughs> zou ik het ook niet doen. Ja. En we maken er altijd een leuke dag van. Maar als ik het, uh, nou, we, en we gaan ook lang niet op alle zaken in, maar we krijgen wel veel uitnodigingen voor dingen. Ja. ja. Um, is het zo dat de de uh, de ervaring die u dan nu heeft opgedaan daarmee, hè, met die, weliswaar ging die, die tocht dan niet door, zaten er al die, die cameramensen voor uw neus, dat u dingen heeft opgepikt, dat u dacht, oh ja, daar moet ik volgende keer, als het wellicht wel doorgaat, mee rekening houden. Heeft u dingen geleerd? Nou, wat we, wat we geleerd hebben, um, dat zijn een paar zaken. Dat was eigenlijk al in die, in die hele week speelde dat, dat we um, heel open en eerlijk en transparant moeten zijn. In het verleden was het zo, volgens mij, dat het bestuur vergaderde. En als het ijzer dan was, dan kwam men naar buiten en dan kondigde men een tocht af. En dat ging wel eens in achteraf zaaltjes en uh, met de auto achter mensen aanrijden en dat soort van dingen. We hadden de eerste, de eerste bijeenkomst uh, bij Van der Werf, ons bestuurslid Harry, uh, zouden we dat doen. En toen hebben we de rajonhoofden... Gemaild geloof ik, of gebeld, en zei... nou, we willen graag vanavond even praten... maar hou het nou nog even een beetje onder de pet... want uh, anders dan hebben we al de pers erbij. Nou, ik denk dat na tien minuten de eerste tweet rondkwam... en dat was even later 10.000 en dat explodeerde. En hoe komt dat dan? Ja, dat weet ik niet. Eén iemand in een gezin wordt ergens gesproken... van God, er is vanavond een vergadering van Rayonhoofden. Ja, en dan, dan is dat niet meer te houden. En daarna hebben we gezegd, we draaien het gewoon om. We gaan naar de pers toe. We nodigen ze uit, we zeggen wanneer we weer uh, bij elkaar komen. En ja, dat heeft gewoon ontzettend goed gewerkt. En dat is toch anders dan vroeger. Zoals we ook um, geleerd hebben dat we, um, ja, dat we gewoon moeten, uh, actief moeten zijn, dat we moeten handelen. En dat we moeten laten zien wat we doen. Dus we, we, we hebben heel veel geleerd van deze bijna elf stedentochten. Zeker naar de communicatiekant, maar ook in organisatorisch opzicht. Ja. En wat dat betreft was het een prachtige generale repetitie. Ja, precies. Ja. Want die normaal gesproken kun je die natuurlijk niet hebben. Nee, die, uh, en dat is ook het, het lastige wel. Want de laatste toch was natuurlijk 15, 16 jaar geleden. En we hebben echt nou, een pakket aan draaiboeken liggen uh, waarin elk stopcontact op de bonkenvaart is ingetekend. <laughs> ja. Maar we weten niet precies hoe het allemaal zal gaan. Dus er zullen ook wel wat dingen misgaan en fout gaan. Ja, wordt u daar zenuwachtig van bij, bij dat idee? Nee, nee absoluut niet. Want. We hebben een bestuur wat weet wat er moet gebeuren. We hebben de rayonhoofden. We hebben echt met alle instanties aan de buitenkant gewoon hele goede afspraken. Die hebben ook allemaal hun werk gedaan. Ja, u zegt toch niet rayonhoofden tegen elkaar, hoop ik, hè? Nee hoor. Nee. Nee, nee de rayonhoofden, dat zijn de mensen die verantwoordelijk zijn voor, laten we zeggen, gemiddeld 10 kilometer van de route. Ja, nee, ik weet wie ze zijn. Maar in het bestuur doen we dat ja. natuurlijk niet. Nee. Nee. Is het zo dat de mensen deze zomer die mee willen doen het komend jaar, dat die het al weten? Is, zijn ze al ingelood? Nou, er wordt niet meer geloot. Dus iedereen weet precies welk jaar hij of zij aan de beurt is. Hoe zit dat dan? We hebben 32.000 leden. Er zijn de afgelopen jaren trouwens 1.500 leden per jaar bijgekomen. Dus het, het groeit. Maar we hebben 32.000 leden. Er zijn 12.000, dat noemen we de, de leden die al startrecht hebben. De oudere leden, die mogen altijd meedoen. Die andere 20.000 delen we in tweeën. Het ene jaar wel, het andere jaar niet. Dan tellen we het op. 22.000 per jaar. En er komen er zo'n 16.000 van. En dat kunnen we hebben op het ijs. Okay. Dus iedereen weet precies in welk jaar hij of zij wel Ja, Dus de mensen die het afgelopen jaar kans maakten, dit jaar dus niet. Ja, klopt. Dit is Max tot half negen. Twee dingen met Margreet ja, en deze week hebben we zomerse gesprekken bij Max over de winter. Mensen die nu al bezig zijn met de winter. Zoals dus Wiebe Wieling, de voorzitter van de Koninklijke Vereniging de Friese Elfsteden. Sinds 2007 dus voorzitter. En elke voorzitter eh, moet hem de tocht zelf hebben gereden. U heeft dat twee keer gedaan. Laten we nog één keer voor de sfeer gewoon luisteren naar 15 jaar geleden. Naar de finish. Het gaat om centimeters. Hulsenbos of Algenend? Hulsenbos of Al Het wordt Algenend! Heel Algenend! Heel Algenend is de opvolger van Ever van Benten. En u heeft hem ook gereden? Ja. Dat jaar? Ja. Met Wat voor, wat voor gevoel is dat daar over die finish Nou, dat was de tweede keer 97. 86 was de eerste keer. Dat was met mijn vrouw, samen. Dat is de meest bijzondere, want je, je start in het donker, je, je gaat naar uh, de zwetten en dan ga je beginnen. En je hebt geen idee waar je aan begint. Je hebt geen idee of je het kunt. Uh, uh, dus in het pikken donker en dan schaats voor schaats. En zo gaat dat de hele dag een beetje, ja, ik voelde als het ware dat je in trans bent. Je wordt gedragen in de, in de steden waar, waar mensen aan de kant staan. Ja. En verder probeer je maar te kijken hoe ver je gaat komen. En als het dan lukt, ja, dat is dan zo'n fantastisch gevoel. Dat is echt onbeschrijfelijk voor mensen die het niet hebben gedaan. Nee, probeer eens. Ja, ik weet het niet. Uh, het, het is... Uh, het, het is een, voor jezelf is het zo'n prestatie die is gebeurd. Plus de, de, de omgeving die daarop reageert. Maar het, het is vooral het... Uh, het is bijna mystiek volgens mij als je, als je dat een keer meemaakt. Ja? Ja. Hoe dan? Ja, de, het, je, je bent de hele dag met je eigen gevoelens ben je bezig. Je wordt met je geconfronteerd met van, uh, een deel angst, kan ik het wel. Sommige stukken zit je ook echt stuk, zit je fysiek heel erg stuk. Dan komt de man met de hamer even langs en dan ga je toch weer door. Dus het is eigenlijk een hele, uh, hele strijd die je voert met, met de omgeving... maar vooral met jezelf zo'n hele dag. Ja, want wij, inderdaad, je bent alsmaar aan het denken... en in gesprek ja. met jezelf van, ja. goh, het gaat eigenlijk best goed. Uh, ja. Ga ik het volhouden, ja? Dat soort van, van dingen of... Goh, nog even een klein stukje en dan zijn we daar. En dan, dan uh, staan daar mensen. Nou, daar hou je je aan vast. En ja, zo ben je de hele dag met jezelf in gesprek. Ja, wat leuk. Ja. Ja. Nu is het zo dat u houdt blijkbaar ook van in gesprek zijn met jezelf. Tot, tot een soort uh, climax. Want uiteindelijk heeft u deze uh, zomer de Mount Everest beklommen. Nee, ik heb niet de Mount Everest beklommen. Nee, zeg je het verkeerd? Ja, nee, dat is wel heel hoog. Dat oh. is... Nou ja, of wat dan? Iets ja, we heel zijn hoog. naar het uh, basecamp van de Mount Everest gelopen. Nou ja, oké, okay, dat vind ik ook wel de Mount Everest beklommen hoor. Ja. Ik snap dat, dat het niet helemaal <laughs> klopt wat ik zeg. Maar toch, u ja. heeft het basiskamp bereikt ja. op 5000 meter of zo? Nou, het was, we zijn op 5700, 5700. meter. 5700, ja, ja nou, uiteindelijk. Is toch ook een echte prestatie? Het was uh, ook verschrikkelijk zwaar, eerlijk gezegd. Ja. Um, we zijn met vijf vrienden geweest. Eentje is ook in het ziekenhuis beland met hoogteziekte. Het, is dus, uh, het was echt afzien. En er waren dagen bij dat ik dacht... van: goh, het lijkt wel een beetje op de Elstedentocht. Zo zwaar. Maar ook uh, hetzelfde gevoel. Van, uh, wat is het toch mooi om dat mee te maken. En in zo'n omgeving met die bergen van 8000 meter hoog... een fantastische omgeving in de natuur. Je hoort geen geluid. S'nachts heel donker, vriezen, midden in de zomer hier. Was fantastisch. Hoeveel dagen? In totaal een 16, 17 dagen van je heen uh, heb je zo'n 10 dagen nodig... en terug een dag of 5. Ja, ja. En dan naar Kappendoen. En weer in gesprek met u Ja, voortdurend. Ja? Ja. Er zat de tweede dag bijvoorbeeld, nam bazaar, is gewoon stijl omhoog over bergen... en stappen zetten met weinig zuurstof, want het is daar ook al vrij hoog. En dan kom je jezelf weer zo tegen, zoals dat met het schaatsen ook is... Ja, en... want dat was 15 jaar geleden. Dus is het gesprek, is er een verandering? Was er een ander gesprek? <laughs> nou, ik ben geloof ik wel wat ouder geworden ondertussen. Uh, nou, dat weet ik niet. Je, je, je blijft toch wel in je leven dezelfde dingen tegenkomen. En ook met dezelfde vraagstukken zo geconfronteerd. Wat dan bijvoorbeeld? Wat... Ja, wat, wat, wat wil je eigenlijk met je leven doen? Uh, waar, is het, waar gaat het naartoe? Wat wil ik hierna nog doen? Of wil ik nog iets doen hierna? Uh, en dat soort van vragen. Dus rond ja, heel zwaar gezegd rond de existentie, rond het bestaan. Dat soort van, van dingen. Als je je heel moe voelt en toch verder moet gaan... en als je weinig zuurstof hebt... Euh, dan komt dat misschien wel meer langs dan als je gewoon in de auto zit. En wat was dan uiteindelijk Was er een antwoord? Kwam er een antwoord op uw, nee. op uw eigen vraag? Wat wil ik hier nalen? Wat wil ik nog? Nee, dat antwoord is er denk ik niet. Omdat dat zich ook niet zo laat plannen in mijn gedachten. Uh, wel voor mij heel erg belangrijk het, het blijven groeien. Het, ik, het is toch... Uh, um, ik ervaar het als een, een enorm voorrecht. Bijvoorbeeld dat ik dat, uh, alles rond de toch mag meemaken. Dat geeft mij zoveel um, um, ontwikkelingsmogelijkheden. Dan denk ik, dat is toch geweldig dat je dat kunt doen. Want wat, waarmee ontwikkelt u zich? Oh, ik kom met mensen in contact waar ik anders niet mee zou praten. Ik maak situaties mee waar ik anders niet terecht zou komen. Noem eens iets wat u, is bij, wat u naar nou, boven popt. Kijk, wat, als je het over mensen hebt, je, uh, als de koning en koningin... in Leeuwarden bezoek komen, dan kom je ook even daarbij in beeld. Um, maar ook dat, hoe, hoe, mensen, uh, hoe belangrijk zoiets voor mensen is. Er zijn zoveel mensen die zeggen heel vaak van... goh ik ben nu zo oud, maar ik moet het nog één keer meemaken. Want het is zo belangrijk voor mij. Dus we, we voldoen daarmee ook aan een invulling van een wens... van heel veel, uh, tegenwoordig ook meer jonge mensen... maar van, van heel veel leden die bij ons uh, lid zijn. Ja, ja. Nog los van wat zo'n tocht... en het was vorig jaar al een beetje in beeld... voor, voor Nederland betekent, als je ziet hoe, hoe massaal daarop gereageerd ja. wordt. Ja. Ja, we ja, hebben we dat eigenlijk we... wel weer nodig, ja, toch? we willen het dat we dat met elkaar doen. graag. Ja. Hoe kwam u trouwens in, in Nepal terecht? Ik bedoel, hoe besloot u dat te gaan doen? Ik was een jaar of vier, vijf geleden... met mijn gezin op vakantie in India en Nepal. En uh, s ochtends uh, ben ik met mijn oudste zoon toen... in een heel klein vliegtuigje naar de Mount Everest gevlogen. En weer terug. Ja. En hij zei van, nou, ik klim er wel bovenop. Ik zei, nou, dat wordt mij wat te gortig, maar ik wil nog wel een keer terug. En toen zat ik op een gegeven moment bij een vergadering ergens. Ik weet zo niet meer waar. En er kwam iemand naast mij zitten, een jaar of drie geleden. En die zei, goh, ik kom net terug van de, de tocht naar Basecamp Mount Everest. En dacht ik, nou, kijk, zo komt het bij elkaar in het leven. Nu, nu moet ik ook gaan. Dus we hebben hem uitgenodigd en een paar vrienden uitgenodigd. En die zeiden ook meteen van, goh, wat ontzettend leuk. We gaan dat met elkaar doen. En dan op een gegeven moment gaat het gebeuren. Dat is het mooie. 58 heb ik even opgezocht. Um, dat, denk ik dat ik dat dit jaar word. Ja. U wordt het? Ja. 58. Is dat niet een ongelofelijke prestatie eigenlijk? Nou, zo zie ik het niet hoor. Um, Eén van de vijf was 67. Oh ja? Ja. De langzaamste, maar daarmee ook de meest stabiele in het hele gebeuren. Mijn nee, leeftijd zegt niet zoveel. Ik merk wel natuurlijk dat ik niet meer kan wat ik tijdens de eerste helfteden toch kon. Maar uh, je bent toch nooit te oud om dit soort dingen te doen. Want wat kon u niet meer? Nou, je conditie is gewoon veel slechter. Je, je hebt niet meer uh, die enorme uh, ja, die kracht die, die ik vijftien jaar geleden nog wel had. Dat is zo. Ja, ja. Want u zegt, hè, daar op die berg uh, in Nepal dacht ik ook na... over uh, wat ik nog wilde met mijn leven, et cetera. U bent in het uh, ja, gewone leven, om het maar even zo te zeggen. Want dit is een onbezorgde functie, hè, voorzitter. Ja hoor, dat, niet, dat is vrijwilligers. Ja, precies. Uh, u bent um, collegevoorzitter van een scholengemeenschap in Leeuwarden. Um, hebben die functies met elkaar te maken? Bent u gegroeid ook in die functie door wat u meemaakt bij de Elfstedentocht? Nou, kijk, het is een hele grote organisatie uh, waar ik leiding aan geef. Er uh, werken 600 mensen. Het heeft mij, uh, um, en dat was ook een van de eisen uh, voor het uh, voorzitterschap van de Elfstedentocht. Het heeft mij wel geleerd om bijvoorbeeld met om te gaan of met Grote gezelschappen om te gaan of toespraken te houden of dat soort van zaken. En daar zit wel wat overlapje voor de rest, zit dat er niet zoveel in. Maar met name de omgang met mensen, eh, het bestuurlijk actief zijn. En ik denk dat besturen toch wel een vak apart is. Dus ik heb wel in mijn dagelijks werk heel veel van die elementen die terugkomen bij dit voorzitterschap. Ja, ja. ja. ja. Nou hopen we allemaal dat die doorgaat, hè? Zo gaan we. En we hebben uh, weerman Piet Paulus maar gevraagd. <laughs> om nu al gewoon, dat doen wij. Uh, een weersverwachting voor de komende winter te geven. Nou, komt ie. Ik heb een zomerverwachting gemaakt. op basis van het stromingspatroon van het afgelopen jaar, anderhalf jaar. Ik heb nu naar het stromingspatroon gekeken. En ik denk dat die winter wel aardig koud wordt. en dat vooral januari. Een flink koude vorstperiode geeft. Ja, het is voorlopig, want uh, pas tegen het uh, einde van oktober of november... kom ik met een definitieve winterverwachting. Maar het is een voorlopig en uh, de groeit is om ieder. Dankjewel, Piet. Ja, want dat was Fries. Ja. De groeten. De groeten. Ja. Uh, wordt u er enigszins vrolijk van, van deze weersverwachting? Nou, ik ben sowieso altijd al een Ach. beetje vrolijk, dus dat maakt niet zoveel uit. Maar nee, wij relativeren dat wel. Kijk... Um, we, het moet eerst maar gebeuren, dat is één. En op het moment dat we daarmee aan de haal gaan... Um, gaat met alle respect de pers daar ook weer mee aan de haal. Ja, die pers die komt wel veel naar boven, hè? Ja, maar daar hebben we ook heel veel mee te maken. En, en uh, uh, dat meen ik echt wat ik net zei. Dat was in twaalf in uh, een hele positieve zin. Dat, dat is heel goed gegaan, maar de hype hoeft niet groter te worden. En we hoeven niet... Het is een beetje raar, want we zitten hier de mussen vallen van dak te praten over Delft toch Maar het is een beetje raar dat we het er nu al over hebben. En we willen dat eigenlijk ook zo lang mogelijk uitstellen. Altijd. Ja, want wanneer we, gaat u inderdaad een beetje kijken naar weersverwachtingen? Oh, dat doen we heel wel uh, vanaf half december. Ja, ja. Dat maar natuurlijk. dan pas? Ja. Nou ja, juni heeft niet zoveel zin. Nee, oké, okay, maar we hebben ook nog oktober jo, en november. Ah. Nee, maar die voorspellingen zijn echt gewoon veel te ver weg. Ja. Dat helpt niet zoveel. Nee, dus echt blij wordt u er niet We van. We willen het best heel graag hoor, maar dat helpt niet. Nee, tuurlijk. En dat kleine jochie hè, in Friesland, hm? die uh, opgroeide u. Was de elfsteden toch iets magisch toen al? Ik heb daar eigenlijk... Kijk, ik ben van 55, dus 63. Toen was ik nog heel, heel klein. Dus ik heb daar in, in mijn daar jeugd... Daar weet je ook niks meer van? Want nou ja, nee. goed, dan, dan ben je toch acht. Ja, maar ik weet daar echt niks meer van. Nee? Nee. Oké. Okay. En dan duurde het dus tot uh, vier, uh, 85. Ja, En in die periode was er nooit sprake van een Elfstedentocht. Dus ik heb dat in mijn jeugd eigenlijk helemaal niet zo meegekregen. En ik denk ook, 1985 uh, uh, was, was ik met mijn gezin op vakantie. Toen waren we er niet. Toen zijn we teruggekomen en zij zei toen meteen... en nu moeten we lid worden. Hebben we gedaan, gelukkig. Zodat we in 86 mee konden doen en in 1997 mee konden doen. Maar het, het is pas eigenlijk, uh, pas veel later is dat allemaal binnengekomen. Ja, ik heb daar als, uh, als kind niet zoveel mee te maken gehad. Mag zij meedoen het komend jaar? Is zij ingeloofd of is zij in... Het... Zij hoeft, ze, ze zit in de eerste categorie van die 12.000. Zij mag altijd meedoen. Waarom? Nou, omdat wij ons destijds dat voor een bepaald jaar hadden aangemeld als lid. En dat noemen we de oudere leden. Dus okay. wij horen bij de oudere leden. Goed gedaan. Ja, tof, dat is hartstikke goed gedaan. En was het een schaatsgezin waar u uitkomt? Nou ja, ik zou bijna zeggen welk gezin in Friesland is dat niet. Uh, als er ijs in de, in, de, in de kanalen, in de sloten ligt, dan wordt er geschaatst. Ik denk dat het bij mijn vrouw nog meer was, want haar vader heeft ook Nelstede toch geschaatst. Uh, maar we schaatsen altijd allemaal, altijd als kan. U mag hem zelf niet rijden? Nou, het mag het wel, maar dat kan niet. Hè. Als voorzitter? Nee, dat kan niet. Het kan niet of het mag niet? Nee, het, het, het kan gewoon niet. Wij zijn als bestuur en, en alle andere mensen daarom natuurlijk ontzettend druk op die dag en de dagen daarvoor. Dus het kan gewoon niet. Nee. nee. Maar ik heb het al twee keer gedaan. Ja, u, heeft het, u hoeft het niet nog een keer. Ik, het is eigenlijk misschien ook wel mooi zo. Ja, het is ja. goed geweest. Het is goed geweest. Ja. En uh, tot wanneer blijft u, voorzitter? Wij hebben een eindleeftijd ingesteld voor rajonhoofden bestuursleden van 70 jaar. Dus ik heb nog. U heeft nog eventjes. Ja. Maar liefst wel heel gauw die tocht. Ja, ja. ja want stel je nou voor dat het niet gaat gebeuren... voordat u uiteindelijk ermee stopt. Dat zou te vreselijk zijn. Zulke voorbeelden zijn er in de geschiedenis. Ja, zijn, ja. ja er zijn er drie voorzitters die geen tocht hebben meegemaakt. Ja, daar moet u toch even niet aan denken, hè? Dat ga ik niet doen. Nee. Nee. Nee. Goed, wij hopen met u mee. Dank voor uw komst. En uh, laten we maar hopen dat het een strenge winter wordt, toch? Wij uh, hopen allemaal. Wij hopen. Ja. Dank Wiebe Wieling. Dus de voorzitter van de vereniging uh, de Friese Elfstedentocht. Um, morgen het laatste zomerse gesprek over de winter... Dan hebben we het hier bij Max over het uh, wintercircus, het Circus royaal, En over het uh, draaien van een winterfilm midden in de zomer. Dat kan ook, morgen is dat. Uh, BNN Today, Willemijn Veenhoven zit er helemaal klaar voor. Zeker, we hebben het over de comeback van Mariah Carey. Je weet wel een beetje die ordinaire Whitney Houston. Nou, die is helemaal terug, schijnt het. We hebben het over Egypte. Um, niet alleen is het land verscheurd, maar het verscheurt ook hele families, hele vriendengroepen. Hoe gaat dat daaraan toe in die vriendengroepen? We hebben een aantal Egyptenaren in de studio. En we hebben het over de ultracrimineel James Bulger die eindelijk is opgepakt. Dat allemaal zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Bijna half negen. Hier is Nanet Wel met het NOS Journaal. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn twintig doden en tientallen gewonden gevallen toen een autobom ontplofte. Dat was in een wijk waar Hezbollah aan de macht is. Soenitische extremisten zeggen dat ze achter de aanslag zitten. Zo willen ze Hezbollah straffen voor het meevechten aan de kant van het Syrische regime. In de Oostenrijkse wintersportplaats Lech is tijdens een bergmis stilgestaan bij het overlijden van prins Frizo. Anderhalf jaar geleden kwam de prins in de buurt van Lech tijdens het skiën onder een lawine terecht en raakte in coma. Maandag overleed hij en morgen wordt hij een besloten kring begraven in Lage vuurse. En Beursgenoteerde bedrijven als Axo Nobel, Shell en Heineken hebben hun activiteiten in Egypte gestaakt of op een laag pitje gezet na de bloedige rellen van gisteren. Ondernemersvereniging Evo zegt dat de wereldhandel via Egypte niet in gevaar is. Goederen kunnen nog steeds door het Suezkanaal. Nou, dat was het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is donderdag 15 augustus, 2 over half 9. Goedenavond. Gisteren vielen er meer dan 500 doden. Vandaag lijkt het een soort rustdag in Egypte. Maar het land houdt de adem in voor morgen. Want dan staan er weer demonstraties gepland. Zometeen kijken we naar hoe het nu in Cairo is. En kijken we vooruit naar morgen. En de Telegraaf Mediagroep heeft vandaag gezegd... dat er voor het einde van het jaar een besluit komt... over de toekomst van Hives. Dus uh, dat is de vraag. Het betekent dat het einde van het krabbelen... en die leuke dansende bananensmiley. Henry Schut zit heel erg te knikken. Jij zit ook al 800 jaar niet meer op Hives. Klopt. Zat je er wel op? Ja, ja, ja. ja. op een gegeven moment is het Facebook, hè. En daarna heeft de Telegraaf het nog gekocht. Dus ja, je vraagt je af, why? waar waren die mee bezig? Gewoon? Precies. Nou, dat vragen ze zich nu zelf ook af. En nu gaan ze dus uh, waarschijnlijk willen ze ervan af. Dat hoor je tegen Tiene. Ja, en wist jij dat de gemiddelde leeftijd van een hyver 29 is, Willemeen? 29, ik dacht 14 of zo. Ja, ik dacht ook dat er alleen nog nieuwtjes over knikkers en Hello Kitty-stickertjes werden uitgebracht. Tellen dan niet alle mensen mee die nog wel een account hebben? Want ik heb dat account ook nog steeds. Ik heb ik. alles eraf gegooid, maar ik tel dus nog wel mee, bijvoorbeeld. Mensen kunnen jou nog een boodschap sturen van: ja, voor u? ja, als ze willen. Ja, ik ook, want ik, ik weet niet hoe ik hem moet opheffen. Nou, ik kom er niet meer in. Ik ben al lang mijn wachtwoorden vergeten en zo. Dus, ja, god. Ja, of het is dat er nog hele jonge mensen en bejaarden op zitten. En dat wordt dan gemiddeld natuurlijk 29. Er zit überhaupt dus nog wel iemand op? Ja. Dat vind ik al heel hele fijn. Maar ik ben het niet. Tegen Tienen dus. Eh, wel of niet het einde van Hives. Dankjewel, Rolof de Vries trouwens. Zometeen meer van jou. Meekijken op de webcam kan natuurlijk radio1.nl. En dan uh, zie je naast mij de muziek samensteller van Fannix. Namelijk Reinhard van Gent. Goedenavond. Hallo. We hebben het over de comeback van Mariah Carey. Ze is ja. 43. Ze heeft eindelijk weer een hit. Ze is lang weg geweest. Ben jij er blij mee als muziek, muziek samenstellen dat ze weer terug is? Nou, ik vind die plaat wel heel tof, maar uh, ik heb Miguel daarover geïnterviewd. En die heeft hem gewoon geschreven. Het is een duet met een R&B-zanger, Miguel. Zanger Miguel ja. Ja. En uh, voor hem is het een boost, want hij zat in een hoekje, bewust ook. Want hij maakt een hele andere soort muziek eigenlijk ja. dan Mariah Carey. Um, maar hij heeft dus op een gegeven moment die plaat geschreven en uh, daarmee een beetje geshopt. En toen zei iemand van, nou geef hem maar aan mij mee. En zo is hij bij Mariah Carey beland. En... Uh, eigenlijk de laatste paar hits heeft, nummer 1 hits, 18 nummer 1 hits gehad... waarvan ze de 17 heeft geschreven. Maar de laatste paar hits van Mariah Carey worden gewoon door andere mensen geschreven. En er staat ook altijd iemand anders op om het een soort van boost te geven. Oftewel, de vraag die wij zo meteen beantwoorden is... is ze nog iets meer dan alleen maar een achtergrondzanger als je dat zou... Harry Schut, goedenavond. Die blik van jou toen het over Mariah Carey ging. Ja. Mooi. Namelijk? Nou ja, ja nee. de Sprakboekdelen. <laughs> ja, het is een fenomeen. Laten we het daarop Dit is niet mijn allergrootste persoonlijke nee, favoriet. Nee, ik had al zo'n vermoeden. En bij jou? Thuis? Uh, nou ja, vroeger ja, het ging het wel. Maar later dacht ik ook van ja, het is... Moi, Ten tijde van die unplugged cd, dat was wel mooi. Ja, precies. Wanneer was dat, weet je dat nog? 1994. Ja, begin jaren 90. Geleden. Maar ja, dat was ook een liedje van de Jackson 5, hè, Dat scheelt dan. Maar dat was leuk. Dat vond ik ook goed. Ja. Sport dan maar. Doe maar. Uh, er kwamen geen Nederlanders in actie vandaag bij de WK Atletiek. Maar er waren wel andere opvallende zaken. In de finale van het hoogspringen was de Oekraïner Bogdan Bondarenko de beste. Met een sprong van 2,41 meter verbeterde hij zelfs de 20 jaar oude kampioenschapsrecord van Javier Sotomayor. De Russische Polstok-hoogspringster Jelena Izembaeva trok de meeste aandacht vandaag. Niet met de gouden medaille. Die behaalde ze afgelopen dinsdag al. Maar in een opzienbarend interview is Bayeva, een boegbeeld toch in deze sport... al jaren heersend in het Hoogspringen, neemt het namelijk op voor de omstreden anti-homo-wet. Want, zegt ze, mannen die het met mannen doen en vrouwen die het met vrouwen doen... brengen de Russische cultuur in gevaar. We zijn heel gevaarlijk over onze naties, Want we um, consideren onszelf our like als een standaard... Uh... <laughs> People which just lives with the boys with women's move with boys, you know everything must be fine here. It comes from the history, so we never had any problems. I mean these problems in Russia and we don't want to have it in the future. Ja, nou, het is dus duidelijk. Ze noemt het een probleem en we hebben die problemen nooit gehad in Rusland en die willen we ook niet in de toekomst. Al dus Yelena Isenbayeva. Ja. ja, waarom, waarom? Ander sportnieuws, maar dan gewoon... Sportnieuws bedoel je? Ja, precies, sportnieuws. De Duitse wielrenner André Greipel heeft de vierde etappe in de Eneco Tour gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Lars Boom werd derde en veroverde daardoor de leiderstrui. En dat was een zeer speciaal moment voor Boom, want de finish was in zijn woonplaats, Vlijmen. Ik vond dat het echt heel erg druk was hier en uh, dat, dat vond ik wel echt heel erg leuk en... Uh... Uh, ik denk dat het Jurenne weer leeft naar de Tour. En uh, we hebben denk ik in de Tour iets, uh, iets moois neergezet. En uh, daardoor is het, is het volk in Nederland toch weer van uh, de koers gaan houden, denk ik. En, uh, en dat merk je nu ook, dat het gewoon heel erg druk is. En dat het, uh, vooral op een, op een Noorderweekse dag en op een donderdag uh, in Vlijmen uh, was het echt heel erg druk. En dat doet, dat doet ons wel goed. Aldus Lars Boom, winnares. Marion Bartoli stopt plotseling met tennissen. Bartoli is die speelster met de dubbelhandige forehand. En dat huppelen tussen de punten door. Ze was niet de meest getalenteerde tennisster, maar won wel acht toernooien en bereikte ook de zevende plaats op de wereldranglijst. En het absolute hoogtepunt uit haar loopbaan was dus nog maar kort geleden. Als outsider was ze deze zomer de beste op Wimbledon. Volgens Bartoli is haar lichaam niet meer in staat om topsport te bedrijven. My body just really can't can't do it anymore. Um, I've been already having a lot of injuries in the beginning of the year. I felt ze had dus al wat langer last van allerlei pijntjes, ook op Wimbledon. En ze heeft het uiterste gevecht van haar lichaam. En het gaat nu gewoon niet meer, al dus Bartouli. Uh, in Langs de Rijn straks na Tine, praten we door over deze verrassende beslissing van Bartoli En ook over die anti-homo-uitspraken van Jelena Isembaeva. En dan horen we ook nog meer van haar zelf. Tot na tien. Zometeen laatste stand van zaken in Egypte. Eerst Andy Burroughs, if I had a heart. If I had a heart. Radio 1, PNN Today. Na de honderden dodelijke slachtoffers die gisteren vielen in Cairo, ligt het land vandaag de wonden. Lucia-admiraal, goedenavond. Jij bent in Cairo. Hoe is de situatie daar op dit moment? Uh, goedenavond. Uh, ja, op heel veel plekken in de stad is het nu heel erg rustig. Um, want um, om negen uur gaat de avondklok in... en daar houden de meeste mensen in de stad uh, zich aan. Mm -hmm. um, maar op twee plekken in de stad is het nog onrustig. Uh, vanmiddag is in, uh, op de westen van de Nijl in Giza... door Paul een overheidsgebouw in de brand gestoken... Uh, waarna er verstekte uh, uitbraken... En in Mahdi, en wat rijkere Buitenwijk, um, zijn uh, ja, verschillende promotiebetogers uh, ook uh, onderweg naar een politiegebouw. Uh, en daar zijn ook uh, geweerschoten gehoord. Ja. Maar op de meeste plekken van de stad is het, uh, is het rustig. En omdat uh, onder andere omdat het overheidsgebouw vanmiddag uh, in de fik is gezet, is er gezegd, uh, vanaf nu schieten we met scherp, hè? als jullie uh, als, ja. als, als het overheidsgebouw worden aangevallen. Precies, ja, dat hebben de autoriteiten aangekondigd. Uh, maar de verwachting is dat de pro-Morsi-aanhangers daar niet erg naar zullen luisteren. Want morgen, vrijdag, altijd de dag van grote protesten, uh, ja, is er weer opgeroepen tot grote demonstraties. Dus de verwachting is dat, uh, dat morgen heel veel pro-Morsi-betogers uh, de straat op zullen gaan. Ja, ja. Um, nou, hier ook veel. Onrust over morgen. Straks uh, na negen praat ik verder met Esmeralda van Boon. onder andere een um, Egyptedeskundige. Die zegt ook van ja, het is wachten op de dag van morgen, dan wordt het echt spannend. Nog even over vandaag. Um, vandaag stond echt in het teken van alle doden van gisteren. Ja, ja, absoluut. Uh, er waren vandaag op verschillende plekken in de stad uh, begrafenistoeten... Uh, overwegend van, uh, van familieleden van uh, overledenen onder uh, promotiebetogers... Uh, maar ook enkele van uh, overleden uh, politieagenten of uh, mannen van de veiligheidsdiensten. Mm -hmm. um, en ja, er waren ook wat problemen bij, omdat er... Um, ja, het, het het dode aantal is nog niet uh, vastgesteld en het loopt alleen nog maar op. Um, en veel familieleden schenen moeilijkheden te hebben... bij het identificeren van, uh, van, de, van de lijken en het, uh, ja, het opeisen van hun uh, overleden van familieleden. Wat lastig is, um, want volgens de islam moet een lichaam zo snel mogelijk begraven worden. Ja, precies. Ja. Dus dat, ja, dat is heel tragisch eigenlijk. Ja. Ja. Goed, nou ja, ik zei het al. Egypte likt zijn wonden. Dank je wel voor dit moment. En na 9 uur praten we verder over morgen... en over uh, hoe de situatie in Egypte... nu de families en vriendengroepen verscheurt daar. Dank je wel, Lucia Admiraal. Mijn intraman, of de Vries. Mariah Carey hè, gaan we het over hebben. En er zijn twee momenten per jaar dat ik aan haar denk. De ene is met kerst, als je op geen enkel radiostation om de heen kunt. Hè. En de tweede is midden in de zomer. Want als het snik heet is, is er in het uitgaansleven altijd wel een dj... die denkt origineel te zijn. En als het zweet door je bilnaatguts, dit plaatje op Nou, lachen is dat altijd, mannen ze dat doen. Maar ik word er toch wel vrolijk van. Maar verder was Mariah Carey eigenlijk sinds eind jaren 90... een beetje uit ons leven verdwenen. Maar online leeft ze nog wel een heel bloeiend bestaan. Er zijn heel veel Carey wannabes... die denken dat ze haar beroemde hoge rieltje ook wel kunnen halen. When you love me I like the way I feel... Ja, ik heb er ook even een geitenbokje in gestopt dat naar het slachthuis moest. Maar dat hoor je dus helemaal niet waar dat zat. Mariah Carey, dus de vrouw met het dramatische handje als ze zingt. Ze staat nu op het punt om de wereld opnieuw te veroveren met een comeback. Althans, dat is de bedoeling. Ze is van 1970. Nou, dan ben je net zo oud als Danny de Munk, Margriet van der Linden en Glenn Medeiros. Het zou toch mooi zijn, Willemijn, als Glenn Medeiros een comeback zou maken. Ik, ik oh. zie helemaal stralen. Oh. Maar de vraag is, uh, en die gaan jullie beantwoorden... gaat het lukken met Mariah Carey? En de vraag die wordt beantwoord door de Reinhard van Gent... de samensteller van de radiostation Phoenix. Nogmaals, goedenavond. Um, ik zei het net al even tegen je buiten de uitzending. Ja, ik moet stiekem altijd een beetje grinnigen als het over Mariah Carey gaat. Het is toch een beetje de ordinaire versie van Whitney Houston. Maar laten we even heel duidelijk hebben... zij was wel echt een hele grote in de tijd. Ja, en is nog een van de grootste, maar nou, laten we, nee, ja. laten we dat niet vergeten. Als, als je in de Amerikaanse ranglijsten kijkt... van welke vrouwen doen er echt toe... welke vrouwelijke zangeressen doen er echt toe... dan staat ze op drie. Dus dan staat Achter? Madonna op één... en ik ja. geloof Celine Dion op twee. Uh, maar weet je, ze is nog wel goed voor, voor uh, zo'n 500 uh, miljoen uh, dollar... En uh, ja, ze is nog wel in de picture. Ze als als nog... zij iets doet, dan, dan komt dat gewoon meteen in de nieuws. Ze hoort gewoon bij de best verkopende artiesten nog steeds. Ja, nog ja. altijd. 200 miljoen albums verkocht. Kortom, ja, was het, lad, hè, albums. het was ja. slash is nog steeds een grote. <laughs> ze is nu bezig uh, met haar comeback. Ja. Um, even wat Roelof net liet horen. Dat is die, Wat is dat, de vijfde octaaf? Noem je dat? Vijfde octaaf. Ik noem he? het de vijfde octaaf. Ja. Of de uh, whistle. Hè? De, de whistle. Zo heet het officieel bij haar. Kijk, jij liet net wat leuke dingen horen, maar zo hoort het natuurlijk echt. laatste vakvrouw ja, hè. Nou, nou hè, die timing hè bedoel je? Ja, precies. Um, Gaan we dat nu met z'n allen doen? Mm, mwah, buiten de uitzending. <laughs> kan je zeggen, dit heeft haar groot gemaakt? Uh, ja, die uithalen, maar natuurlijk heeft ze... Het begon met Tommy Motola, met wie ze toen samen was. Uh, Platenbaas? Platenbaas, uh, die pakweg twintig jaar ouder was en opeens een relatie met haar had. Ja. Um, en, en toen uh, met de eerste twee albums, waar ik trouwens niet zo heel veel van had gehoord destijds. Mij begon met Music Box, dat is de derde. En met het liedje Heartbreaker. Um, want zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja. uh, <laughs> ze heeft natuurlijk. Ze heeft heel veel ups en downs gehad. En ze heeft ook altijd maar comebacks gemaakt. Dan is ze even ingestort. De, de grote dip was eigenlijk rond de release van Glitter. Het was een album en een film. Hele slechte film. Geroorlijk mislukt. Ook ja, en, album ook. dat wisten ze van tevoren. En op een gegeven moment kregen ze dat te horen: van dit gaat niet lukken. We gaan het toch doen. Maar ga ervan uit dat het mislukt. En toen is ze, had ze echt gewoon een meltdown, breakdown. En toen is ze in een kliniek uh, ingecheckt. En toen was het even helemaal over. Maar toen een paar jaar kwam, later kwam ze weer terug. En ze heeft alsmaar. Comebackjes en dan even twee albums lukt het niet. Heeft ze, uh, drie jaar geleden had ze weer een kerstalbumpje. Dat deed het weer oké. Okay. Dan even weer twee albums niet. En nu het veertiende album. Het zou zomaar kunnen ja. lukken. Alleen is ze wel bang. Want ze heeft in juni zelf getweet dat ze er nog niet klaar voor is. Het album was af. Plaat was bij ze. Uh, we gaan het gewoon doen. En uh, dat is een maar 50 waarom zou een... ze er nog niet klaar voor zijn? Wat is het probleem? Nou, uh, ik... Ik kan wel een gokje wagen, ik weet het niet zeker. Maar er is een dame die heet uh, Ariana Grande, zo zeggen ze dat in de States. Ja. Maar eigenlijk gewoon Ariana Grande, of uh, hoe ik het maar wil uitspreken. Komt gewoon uit Florida, Hij heeft vroeger in allerlei Nickelodeon-programma's gezeten. En die kan ook zo hoog zingen. En heeft laatst een liedje uitgebracht, The Way met Meek Mill. Enorme hit, ook helemaal bovenaan in de Billboard Top 100. En dat doet ze eigenlijk hetzelfde. Dezelfde uithalen gewoon. En die Ariana Grande komt eind deze maand met een album. Dus als jij dan ook in de zomer, want dat was ja. de planning, met een album komt en er is zo'n jong meisje die veel leuker is en die eigenlijk hetzelfde doet. Ja! Ze voelt de bui een beetje hangen. De, de Diva is inmiddels 43, ja. een, paar, een paar kinderen verder, een paar kilo's eraan, eraf, een paar scheidingen verder, geloof ik. Uh, wat botoxjes verder, wat operaties verder. Ja. En nu is ze dus, nou ja, dit, dit noemen ze dan wel, wel haar de comeback, maar dit moet hem echt gaan worden. En ze heeft nu een hit, Beautiful, We gaan hem zo zometeen draaien met, hoe heet die jongen? Miguel. Miguel, dat is een ja. R&B-zanger, ik geloof ja. bijna 20 jaar jonger dan zij. Ja. Lijkt me een hele strategische zet dit, hè? Ja, maar ze heeft daarvoor een, een plaat uitgebracht met uh, Rick Ross... Wat een van de grootste rappers van dit moment is. Uh, en ze heeft ook uh, twee singles uitgebracht met Snoop Dogg. Dus ze doet wel vaker dat soort dingen. Alleen werkt het niet altijd. Maar het lullig is nu een beetje... Je zei net al, die, um, uh, Miguel, ja. het is zijn nummer. Hij heeft het geschreven. Normaal ja. schrijft Mariah haar eigen nummers. Ja, dus dat is een beetje En nu over. is ze eigenlijk een beetje ingehuurd. Ja. Als een lullig achtergrondzamerrestje. Uh, dat is wel een ding, hè. Als je even gaat, uh, een klein onderzoekje doet... Dan zie je dat Rihanna bijvoorbeeld niks zelf doet. Mm. Beyoncé doet maar een stukje zelf. Weet je, dus al die grote dames van nu... doen eigenlijk ook heel weinig zelf. Voor Rihanna, daar is een filmpje van... hebben ze op een gegeven moment, ik geloof voor de track Man Down... hebben ze gewoon allemaal producers ingehuurd... hebben ze gezegd, een weekend in een huis samen... 1 miljoen dollar en maak even een hit voor Rihanna. En zo gaat dat dus gewoon met die sterren. En dan is het ook nog vaak zo, als het een samenwerking is... zoals Mariah Carey en Miguel meestal hebben ze niet samen in de studio gestaan. Want anno 2013 stuur je gewoon een wave-file over en weer. Ja. Dus je zit aan de andere kant van de wereld... bent op vakantie of aan het toeren... en het liedje wordt ergens door een producer afgemaakt... en hup, oké, uitbrengen maar. Maar je bedoelt eigenlijk, zo, zo erg is het niet. De echte fans zouden het niet zo erg moeten vinden... dat ze dit nummer niet zelf nee. heeft geschreven. Nee, want weet je, als je dat gaat uitpluizen... dan doet bijna niemand iets zelf. Nee. En uh, de grootste DJ's op aarde... Die, uh, weet je wel, zoals een Air Jack en een David Guetta en zo... die maken ook hun muziek niet meer zelf. Dus... Ja. Ik heb de clip gezien vanmiddag. Daar zal het niet aan liggen. Ze is nog steeds, of uh, weer eigenlijk, uh, Strak. Allemaal mooie en effectjes en erop. Kleine ja. is het. Ja. Uh, Wordt het wat, denk je? Is, is nou, dit die... Beautiful is wel een hitje. Ja. Die staat wel in de top 20. Of stond in de top 20 bij, in de Billboard Top 100. En bijvoorbeeld bij Phoenix waar ik dan werk, uh, doet die het ook goed in de chart. Um, alleen de vraag is, wat komt er nu? Want als je gaat kijken naar de singles. Dan heeft ze dit jaar dus een single uitgebracht. Vorig jaar één single. En het jaar daarvoor één single. Dus ja, als je één single per jaar gaat uitbrengen. Dan kom je niet rond. Nou heeft Forbes gezegd van nou, ze is nog 500 miljoen waard. Haar mannetje is 20 waard, trouwens. Ook leuk. Want uh, die werd altijd van beschuldigd dat hij haar creditcards gebruikte. En dat zal wel <lacht> een beetje zo zijn. Um, maar ja, weet je, met één single ga je het niet redden. Nou nee, ja, maar ze heeft het dus niet nodig. Voor het geld doet ze het niet. Voor het geld doet ze het niet. Maar ja. je wil natuurlijk, als je zo groot bent geweest, dan wil je weer gewoon on top staan. Gaat ze het redden of niet? Wordt dit haar grote comeback? Nou, ik weet dus niet wanneer die CD komt. En misschien dat alles wat tot nu toe is opgenomen, dat ze daarvan denkt, we gaan helemaal opnieuw beginnen. En als ze dan de juiste producers kiest. met al dat geld dat ze heeft. dan zou het kunnen. Maar het blijft toch gewoon een ordinaire slurie. Versie van Wit Houston. Nee, het dat op? is alleen omdat ze zo weinig mocht. met haar eerste man. Oh, oh, als ze naar Nederland komt, gaan hoor. <laughs> ja, we gaan, gaan we al allemaal toch? Ja, ja, en gillen. We gaan, uh, we gaan het horen. Mariah Carey featuring Miguel Beautiful. Dat was hem, hè? Of niet? Dat was hem, ja. Dat was hem. Maar volgens mij was hij net niet zo hoog als voorheen. Haar stem, haar nou, uithalen. De, die laatste uithaal. Ja, maar dat is misschien gewoon omdat de noot niet bij de muziek paste, toch? Oh, dat zou het Hij is zijn. trouwens geremixed door een Nederlandse DJ, Sidney Samson. Officiële remix. Dat is ook wel leuk. Dus hij heeft dus ook met Mariah Carey contact of met het management. Met het management. Dit zou de comeback moeten, zoveelste, maar nu de echte definitieve comeback moeten worden. Beautiful Mariah Carey, dus featuring Miguel. Exit Holland. Ja, het was uh, laatst al in het nieuws. Vroeger was Amerika, de Amerikanen waren altijd de dikste mensen op aarde. Maar nee, sinds een tijdje is dat Mexico, de nieuwe nummer 1. Mexico, daar is Jan Albert Hootsen. Goedenavond. Goedenavond. Um, het was een tijdje geleden al in het nieuws. Jij hebt nog even rondgespeurd. Je bent tussen die mensen gaan lopen. Valt het nou echt op als je daar rondloopt? Is iedereen echt zo dik? Ja, absoluut. Uh, het is niet zo dat je hier in Mexico die echt extreem obese mensen ziet zoals in de Verenigde Staten. Maar wat je wel ziet is dat echt een ongehoord uh, hoog percentage van de bevolking en echt een, een hele grote buik heeft. Of echt de tegen obesitas aanzet. En dat komt allemaal door de frisdrank, hè? Voornamelijk. Ja, het komt door, er zijn eigenlijk drie belangrijke factoren. De frisdrank en dieet, dat is de belangrijkste. Uh, de Mexicanen drinken meer frisdrank dan die ook in de wereld per hoofd van de bevolking ja, ze eten tacos, ze eten burritos, dus heel veel mais, heel veel vet. Uh, daarnaast uh, wordt er weinig niet gesport door de Mexicanen en het is een ontzettend auto land. Dus niemand pakt ooit de fiets of gaat lopen. Ja, maar nou is dat natuurlijk al heel lang zo. Waarom zijn ze dan nu de dikste mensen, weet je dat? Nou, omdat het, het zat er natuurlijk al een, al een tijdje aan te komen uh, uh, in de jaren negentig uh, jaren en begin van dit decennium. Maar het, het punt is dat sinds in 1994 Mexico een vrijhandelsverdrag met de VS heeft, ook de Amerikaanse fast food het land binnenkomt. En dat heeft uh, het allemaal een beetje in een, een stoomversnelling gebracht. En de regering, doet hij er nog iets aan of vindt hij het wel best zo? Ja, de laatste jaren proberen ze er wel voorzichtig wat aan te doen. Uh, ze schakelen ze bijvoorbeeld de beroemde Mexicaanse worstelaars in om op scholen kinderen te wijzen op het gevaar van uh, obesitas. En uh, ook hoe belangrijk het is om te sporten. Dus ze proberen de lunches op, uh, op scholen wat uh, gezonder te maken. En in Mexico-stad hebben ze ook geprobeerd om een uh, fietscultuur te introduceren. Dat lijkt me geen pretje in Mexico-stad, eerlijk gezegd. Fietsen? Ja, ik, ik, ik, ik doe het zelf af en toe wel eens. Uh, het, het is een beetje vergelijkbaar met in Amsterdam. Je, je wordt ook op ieder hoek van de straat bijna aangereden. Oh, ja, ja. prettig. Ja. Maar er is ook enorm veel smok toch in Mexico-stad? Ja, dat valt dat tegenwoordig wel mee. Uh, de stad is de laatste jaren wat schoner geworden. Deels ook omdat er in de centrum steeds meer gefietst wordt. En omdat de auto's ook steeds schoner worden. Dus uh, het wordt steeds aantrekkelijker. Er wordt dus wel iets aan gedaan. Maar voorlopig vier op nummer één als de dikste mens op aarde, de Mexicaan. Jan Albert je dankjewel. Graag gedaan. Goedie. Ja. Mick van welis is aanschoven, ons misdaadman... de Johan Cruijff van de Misdaad. Ja. Heze ze weer. Uh, en jullie gaan het zo hebben over James Bolger. Dat is een beruchte mafiaknaap. En Mick, ik begrijp eigenlijk dat de maffia... eigenlijk een hobby van jou is. Hè? Jij... Ja, Nou, Vier... ik zeg altijd wel... De, de geschiedenis van de maffia... aan, dan echt de, de goede, goede, goede informatie. Dus niet alleen sensationeel en zo, maar... Dat boorde eigenlijk tot de basisliteratuur van misdaadverslag. Nou, heel ik ben is wel, even, wel even die sensatie ingedoken. En daar ja. heb ik een klein mafiakwistje samengesteld. Uh, okay. Dat is okay. een, beetje, een beetje een examen voor je setjes schrap. Vraag 1. We beginnen met de beruchste misdaadbaas ooit. Elke poon, hè. Dat is jou bekend. Uh, deze is speciaal voor jou. Dan vinden, vinden we dat je dat moet weten. Aan welke ongezellige ziekte leed de man van zijn jonge jaren tot aan zijn dood? Syfilis. Helemaal goed. Hij overleed aan een hartaanval trouwens. Ja. De syfilis was uitgezaaid. Ik wist helemaal niet dat dat kon. Hij woonde in een hotel Alcatraz een hele tijd. Uh, inderdaad, ja. Dat ja, weet ik inmiddels ook allemaal. Vraag 2 voor ons allemaal. De, de Colombiaanse stropdas. Dat is synoniem voor een onsympathieke handeling die vooral populair is bij de Colombiaanse drugsmafia. Maar wat is het? A. De keel van het slachtoffer wordt opengesneden en de tong wordt er dan door de opening naar buiten getrokken. Mm. B. De buik van het slachtoffer wordt opengesneden en de dikke darm wordt zo hop om de nek geknoopt. Of zei het slachtoffer wordt gedwongen naar muziek van Kane te luisteren tot hij eraan bezwijkt? Waarom dit de Colombiaanse stropdas heet, weet eigenlijk niemand. C natuurlijk. Kan niet anders. Ja, ja, ik dacht ook C. C het, is toch, het is toch echt A? De uh, Colombian Nespai. Het is inderdaad echt A, ja. Uh, door de keel dus. En uh, drie, er is een bekende fictieve maffiabaas. En de twee acteurs die hem speelden hebben daar beide een Oscar voor gewonnen. Het is een beetje een ingewikkelde vraag, maar. Eén fictieve uh, maffiabaas, twee acteurs die hem speelden, hebben beiden een Oscar gewonnen voor die rol. Om wie gaat het? Ja, dat moet uh, de Godfather zijn. Uh... Ja. Ja. Don, ja. Corleone. Don Corleone. Don Corleone. beide heel goed: Don yeah. Vito Corleone, Marlon Brando en Robert De Niro wonnen er beide een Oscar voor. Je bent geslaagd om ik Overigens is Corleone de basis, dat dorp in Sicilië is de basis van de echte grootste clan ooit... van Totorina en Bernardo Provenzano. Hij weet veel, hè? Het dorp, dat is naar komende jongens met modder onder hun schoenen... werden ze genoemd in Palermo. Zo meteen veel meer over de maffia. Eerst het NOS Journaal met Nanette Wel. Morgen in... Vrijdagmiddag